In woonwijken waar niet gestrooid is rijden auto's veel schade. Zodra de sneeuw smelt verwachten verzekeraars ook veel schade aan woningen. De bommelding bij een basisschool in Hoge Zand vanmorgen blijkt loos alarm. Het gebouw werd ontruimd en doorzocht, maar er is niks gevonden. Daarna zijn er nog vier bommeldingen bij basisscholen gedaan in Hoge Zand en Groningen. Ook kreeg een woonlocatie in Eelde een dreigtelefoontje. Onderzocht wordt wie erachter zit. De voetbalwedstrijden in de Eredivisie die voor zaterdag en zondag op de rol staan... gaan gewoon door zoals het er nu voor staat. De KNVB denkt dat de grasvelden goed genoeg zijn. Het duel tussen NEC en FC Utrecht van morgenavond is wel geschrapt. En ook de wedstrijden van zaterdag en zondag in de, de eerste divisie zijn afgeblazen. En de beste wensen van PSV vallen een klein beetje in het water. De Eindhovense club had een metershoog spandoek aan het stadion gehangen. Maar met een grote fout, er staat PVS, wens je een sportief 2026 in plaats van PSV. Op social media heeft de club de foto alvast weggehaald. Dat is toch een grap, dat kan toch niet anders? Dat is toch een grap? Het, het is wel een goede grap, want iedereen heeft het erover... maar toch hebben ze van social media ja, die post ja. weggehaald. Ja, ja, misschien is het echt een ongelukje. Zeg het maar. Misschien werkt het, hè? Niet 538, maar nou goed, maakt niet uit. Ja. Het weer dan nog. In het noorden valt regen... later vanmiddag ook in het zuiden bij 0 tot 2 graden. Vannacht en morgen krijgt het noorden van het land te maken... met sneeuw en harde wind. En daar geldt code oranje... met temperaturen tussen de min 1 in het noorden... tot 4 in het zuiden. En tot zover het Radio 538 Nieuws. Dankjewel. Even kijken naar het uh, verkeer. Twee korte vertragingen, A1 Apeldoorn... Damesport, Kootwijk 6 en de A16 Rotterdam-Breda. Uh, bij Zwijndrecht 7 minuten. Ik denk dat daar het hoog voertuig gaat voor de tunnel. Ja, dat is zo te zien wel goed. Heb je nog een tunnelbuis, komt wel goed. De A12 Utrecht Gouda, een controle bij 39,5. En de A31 Harlingen-Leeuwarden bij 23,4. Reusachtig veel voordeel bij trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week ben je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Gaat goed komen zeker nog. Die toegang voor met jou en vier vrienden. Nog voor drie uur kan je tickets winnen. Yes. Radio 538. Living on the edge and finding out it's gonna don't realize I am somebody that I don't know. Trying to catch my breath since I was 17 Ja, Ja, maar ik ga het een beetje doezelen als ik dat lied hoor. Dus ik hoop dat je veilig bent uh, op de weg. Hou hem tussen de lijntjes, hou hem weg. Rijd niet te hard, doe wat je wilt. Het is 5-3-8. We houden je gezelschap tijdens je werkdag met zometeen een gel en topic. Zomer komt eraan. En uh, nu Michael Jackson, dit is bad. Your word is mine. ik ben jou 538. Ik weet niet of ik het je mag verraden, maar binnen nu en een paar minuten gaat de kroegbel luiden. Dat is jouw kans om even te bellen met de studio. En vier tickets te winnen voor de vrienden van Amstel. Hallo, ik ben Britt en hey. ik luister altijd Radio 538 in mijn autootje. Hey, dat is Brit dat je bent. Ja, 538. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, het is toch fantastisch? Ticket voor de vrienden van Amstel Live. Ja, je kan ze deze week winnen bij 538. Hoe werkt het? Zodra je de kroegbel hoort luiden, is dat het moment om even te bellen met de studio. En Dat gaat uh, bijna gebeuren. Sterker nog, daar gaat, daar gaat al, ja, het is, dit is de kroegbel toch? Of komt er een trein aan? Dat weet ik niet. Nee, dit is de kroegbel. Bellen 102 0909 345. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538?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 Optimaal Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Binnen één minuut meer muziek tijdens de 53-8 werkdag Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Ah, snoep, groenten, tomaat, 500 gram, tweede gratis. Boeie. Alle Milner in plakken 150 gram, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Bessel, bak- en braadproducten en kuipen, ook tweede gratis. Sorry. En alle snelfiltermaling ook tweede gratis. De meeste in de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 Of rondrijden over de mooiste wegen ter wereld. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op de jongintra.nl De Jong Intra vakanties. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. 5, 3, 8. Lindo Duval. Even lekker zwijmelen met Olivia Team. Dit is de man I need. Met en Sia. Het blijft een fantastische combinatie. Flames hoorde hier bij met 538. 538. Naar de Vrienden van Amstel Live. Ja, zo, er werd gisteren nog even een, een extra line-up gedropt... van de Vrienden van Amsterdam. Heb je dat gezien? Kensington kwam erbij. Paul de Leeuw kwam erbij. Alsof het allemaal maar niks kost. Heb je dat meegekregen, Natasja? Uh, ja, toevallig heb ik dat meegekregen. Ja, heel toevallig. Ja. En je woont in, in, in Valtermond. Hoe groot is dat plaatsje? Bij Emmen ligt dat, hè, geloof ik. Ja, ik zit inderdaad in de buurt van Emmen. Ja. Het, uh, het is niet zo heel groot, het is alleen heel lang. Ongeveer uh, 15 kilometer lang. En uh, ja, heel leuk om te wonen. Oh, dat is bijzonder. Dan hoop ik niet dat je pakketje ooit een keer bij de achtste buren wordt afgegeven. Dan moet je het heel eind... Uh... Uh, ja, dan, dan wordt het een heel eind uh, rijden. Uh, dat heel... zou kunnen, maar... Ons kent ons uh, zo ongeveer, hè, in, uh, in het dorp. Dat is dat ook zo. Ja, Dat is vaak, in het dorp is dat wel heel leuk, hè, dat iedereen elkaar een beetje kent. Ik wil niet zeggen in de gaten houden, maar een beetje, een beetje held, een beetje sociale controle. Ja, ja. Nee, cool. wij noemen dat Noorderschap. Noor, uh, noorderschap? <laughs> nee, Norbert. Norbert. Uh, ja, Buren, uh, ja. Voor Buren Norbert is voor Buren, ja, dat is buurtschap. Ja. Leuk, wat leuk. Ja, en welke normen je, zou je mee gaan nemen naar... Uh, nee. De vrienden van Amstel? Geen een van mijn buren, maar wel mijn man en mijn twee dochters. Oh ja, nee, dan ben je al met z'n vierde. Ja, zo is het. Ja. ja, ik snap het. Natasja, ik heb goed nieuws. Ik heb vier tickets voor De Vrienden van Amstel Live. Yes! Yes! Ja, daar ben ik echt ontzettend blij mee. Daar maak je me echt heel gelukkig mee. Nou, jullie gaan wel een leuke avond hebben. Woensdag ben je erbij en het wordt verzorgd door Amstel Bier, alstublieft. Nou, geweldig. Bedankt uh, Amstel en uh, ja, bedankt schijf de Jachtersu.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 Sasha, Destiny. Ja, dat dacht ik, ja, natuurlijk. Even nu kan het weer even. Nu is de sneeuw even weer weg. Mogen weer nieuwe sneeuwen, natuurlijk. Maar vijf bij je met Lady Gaga, zometeen nu Kensington. Nee, hey, precies, steen. out loud. Don't let the silence take it away. Check my The in oh, okay. Lady Gaga. in your just damn the